Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen, heer Koenig. Als u wilt, heb ik hier een plaats voor u. Graag. Geeft men bij u ochtends ook handen? Sommigen. Voor mij hoeft dat niet. Er zou wel een belangwekkende kaart in zitten. Aangezien de grens in dit geval niet de taalgrens is. ...maar naar mijn indruk meer naar u utopisch. Een voorbeeld van Franse invloed. Kijk, kijk houdt hou dat tegen beter stand. Kijk. Maar de Duitsers doen het dus ook. Dit zijn Rijnlanders. Ik weet niet hoe of dat bij de Westfalen en Pruisen is. We varen jetzt door das älteste Viertel der Stadt, das teilweise schon zur Zeit der Römer begründet worden ist. Und dann auf die Autobahn nach Süden. ...wohin ze onze heutige excursieun brengen werden. Dat die Römer gerade hier ansiedelten... ...braucht niet te wundern... ...wenn sie wissen dat nog heute... ...die einwohner dieser stad... ...durchschnittlich um een jaar... ...länger leven als die übrigen bundesbürger. <lacht> Hebt u begrepen wat... zijn gisteren bedoelde... ...toen hij onderscheid maakte... ...tussen de inhoud... ...en de vorm van tradities? Mijn Duits is zeer slecht er nou ook. En voor onze uitländische gasten, aan hun linkerzijde zien ze nu de drachenfelsen. Hebt u alles geprobeerd een verspreidingsgrens op een van onze kaarten te vinden? Zoals waar Seiner het over had. Ik heb het plan om mij daar deze zomervakantie in te verliepen. Het is mij met de kabouters niet gelukt. Dat is een chaos. Ik vrees dat wij ons met die kabouters in de problemen hebben gebracht. Wat zegt de meneer Beerta ervan? Die heeft zich er nog niet mee bezig gehouden. Meneer Beerta heeft de druk. Ik prijs ons gelukkig dat gij er tenminste uw volle tijd aan besteden kunt. Dag, meneer Slofstra. Dag, meneer Koning. Is de Bruin nog niet? De Bruin is veertien dagen met vakantie. In het Ruimzicht in Valtemberg. Omdat hij overmorgen 25 jaar getrouwd is. En Nijhuis? Nijhuis is er niet. Dag, meneer Van Nieperen. Morgen. <laughs> Wat is dat toch een eigen nader Waar gaat die nou heen? Toch, dat is tegen natuurlijk. Dat begrijp ik, maar daar zit hij toch ook op stof? Daar is hij alweer. Zo. Hm. Zijn ze er niet? De Bruin is met vakantie. In pensioen ruim valt in Valkenburg. Omdat hij overmorgen 25 jaar getrouwd is. Wie hebben er eigenlijk nog meer een sleutel? Beerta Nijhuizen, dientje. Goedemorgen, heren. Is de Bruin, niet? De Bruin is met vakantie. In pensioen Ruimzicht in Valkenburg. Dus zullen we moeten wachten. een Nijhuis er ook niet? Nee. En Beerthuis na een vergadering. Maar wist Nijhuis dan niet dat De Bruin met vakantie is? Dat neem ik aan. Dan had hij er toch wel voor kunnen zorgen dat hij op tijd was. Heb jij geen sleutel? Nee, waarom? Als iedereen zorgt dat hij op tijd is, hoef ik geen sleutel te hebben. Ik ben op de bibliotheek. Om half wel komt er een bezoeker. Zeg maar dat hij me belt voor een nieuwe afspraak. Er zijn toch geen problemen hier. Hè? We wachten op Nijhuis. De Bruin is met vakantie. De Bruin is in Valkenburg, in pensioen ruimzicht Omdat hij 25 jaar is getrouwd. En is er al iemand op het idee gekomen om bij Gebrandi de sleutel van de tuindeur te vragen? Dan zal ik dat doen. Even mijn fiets wegzetten. Kunt u er niet in? Gaat u binnen. Meneer Vigel, bent u dat wel? Ik ben er altijd. Dag en nacht. Meneer Slofstraat. Zorgt u voor de koffie en sorteert u de post? Jawel. Zeg niet nee, he, he, he. Zeg niet nee, he, he, he. Als ik vraag, ga je mee. Zeg dan niet nee, maar zeg ja. Mag ik een sleutel hebben? Waarom wil je een sleutel hebben? Omdat we gisteren tot half tien voor de deur hebben gestaan. Tot half tien voor de deur gestaan? Was mevrouw Haan er dan niet? Die zal niet gebeten hebben dat Nijhuis ziek is. Hoe bedoel je? Mevrouw Haan is er toch altijd? Ze dus is er toch wel vaker pas om half tien? Ik hoor hier dat mevrouw Haan wel eens om half tien komt. Is dat zo? Ook als u er bent. Daar is mij niets van bekend. Ik heb er geen bezwaar tegen dat jij een sleutel hebt. Laat er maar één bijmaken. Mag ik dan uw sleutel even hebben? Wat was dat nou? Niks. Hij vraagt aan mij... of juffrouw Haan wel eens om half tien komt... en ik zeg... Nee. Maar dat weet iedereen, toch? Ze doen het ook als zij erbij is. En nog wel achter ook... We moeten even samen praten. Wat schrijf jij voor het nummer van de mededelingen? Niks. Dat doet Wiegel toch altijd? Dit keer niet. De atlas bestaat 25 jaar. En toen de atlas van mevrouw Haan 25 jaar bestond, heeft zij ook zelf een artikel in de mededelingen geschreven. Dan ligt het toch meer voor de hand dat u dat doet? Dat ligt niet voor de hand, want ik heb het druk. Ik krijg straks weer de eindexamens en ik ben nu ook gevraagd voor de Oosthoek en ik moet nog recenseren voor ons tijdschrift. Ik heb het te druk om nog meer op me te nemen. Dit keer moet jij het maar eens doen. Maar de atlas komt toch op de eerste plaats? De atlas komt op de eerste plaats. Maar als directeur kan ik me niet zomaar van mijn andere verplichtingen vrijmaken en jij kunt dat wel. Waar ben je nu mee bezig? Met het ophangen van de nageboorte van het paard. Heb je geen ander onderwerp? Nee. Dan schrijf je een stuk over het ophangen van de nageboorte van het paard. Ik zou niet weten wat ik daarover moet zeggen. Natuurlijk weet je wat je daarover moet zeggen. Je bent hier nu lang genoeg en je hebt hersens. Er valt een heleboel over te zeggen. Ik kan die mensen toch niet op hun eigen antwoorden trakteren? Natuurlijk kun je die mensen niet op hun eigen antwoorden trakteren. Je moet ook een verklaring geven, zodat ze begrijpen waarom we die vragen stellen. Dat is voor die mensen belangrijk. Dat kan ik niet. Dan draag ik het je op. Ik begrijp werkelijk niet waarom je daar zo moeilijk over doet. Wanneer moet het klaar zijn? Dat moet je maar aan Wiegel vragen. Ik zal het proberen. En dat loopt maar aan zijn werk te denken. Nee, hoor. Weet ik wel. Ik zei het zomaar. Hoe lang loopt u er nou over? Veertig minuten. Ik 25. Dat houd je fit. Ik ga hierin. Ayi! Hoe kom jij aan een sleutel? Van meneer Beerta. Hoe heb je het gehad? Daar heeft hij me anders niks van gezegd. Je was met vakantie. Als ik jou eenmaal een uit de heb, zeg je zeker nooit meer nee. Zeg niet nee, he, he, he. zeg niet nee, zeg niet nee, als ik vraag om een zoen, zeg dan niet nee, niet doen, maar zeg ja. Dag Frans. Had je hem al gezien? Ik zie alles. Kom binnen. Dag Frans. Oh, neem me niet kwalijk. Ik had misschien niet zomaar kunnen komen. Je kunt altijd komen. Ja hoor. Ik heb wat van jullie meegebracht. Als je het lekker vindt, tenminste. Oh, wat lekker. Gevulde dadels. Lekker. Tja, misschien vinden jullie het niet lekker hoor. Heel lekker. De vorige keer zaten jullie toch achter, of? Zomers zitten we altijd voor, voor het licht. Oh ja, natuurlijk. Wil je koffie? Ja, wel graag, als het niet te lastig is. Moet je je jack niet uittrekken? Ja, eigenlijk wel. Achter dat gordijn Leg het over de fietsen. Wat doe je nu? Ik ben weer onderwijzer geworden. Dat is toch volgens het boekje, nietwaar? Dat je niet mag vluchten. Ja, dat is volgens het boekje. Waar? In Nieuwe Tongen. In Nieuwe Tongen? Ja, ik dacht... Ik hoopte dat ik daar geen orde problemen zou hebben. Maar die heb je wel. Het is een bende. Was het bij jou geen bende? Dat waren niet van die kleine kinderen, dus dat was veel gemakkelijker. Wat is dat, Een bende? Najouwen op straat en kluiten aarde door de ramen gooien en schreeuwen en door de klas lopen. Nou ja, een bende dus. En wat doe je dan? Roepen dat ze hun koppen dicht moeten houden of zwijgen of schreeuwen. Alles eigenlijk, alleen niet slaan. Dat zeggen ze zelf, dat ik erop moet timmeren. Maar als ik dat ga doen, dan sla ik er één dood ben ik bang, dus dat doe ik maar niet. Dat zou ik geloof ik ook doen. Oh, jij dus ook? Ik word driftig bij de gedachten. Oh, gelukkig. Frans is onderwijzer geworden in Nieuwe Tongen. Ja? Vind je dat niet verschrikkelijk? Ja, eigenlijk wel. Het is een bende bij hem in de klas. De hoofdonderwijzer slaat er wel op. Die rolt soms met zo'n boerenjongen vechtend over de gang. Nou, daar begin ik maar niet aan. Het zijn net beesten. Alleen in de tachtigjarige oorlog, toen konden we ze gebruiken. Maar ja, dat is lang geleden. Misschien dat ze later wat aardiger worden... Als ze zelf boer zijn. Oh ja, later. Maar daar heb jij niks aan. Nee. Lekker. Zijn die van Nieuwe Tongen? Nee, die zijn van hier. In Nieuwe Tongen hebben ze alleen oud geworden pindas. Voor bij de borrel? Ze zuipen bij het leven, ja. Vooral op zaterdagavond. En dan worden ze agressief? Dan kun je beter niet op straat komen. Daarom zit je hier...